4 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Libische militairen hebben drie verslaggevers van de BBC... bijna 24 uur vastgehouden en mishandeld. De drie waren op weg naar de stad Zavia... waar zwaar wordt gevochten tussen regeringstroepen en opstandelingen. Bij een blokkade werden de journalisten tegengehouden. Ze moesten mee naar een legerbarak in Tripoli. Daar werden ze geblinddoekt, vastgebonden en onder schot gehouden. Bij een van de drie verslaggevers werden kogels langs hun oren geschoten... De Libische regering heeft de BBC excuses aangeboden. Marokko gaat de grondwet hervormen om de democratie in het land te versterken. Dat heeft de Marokkaanse koning Mohammed gezegd. Hij belooft meer zeggenschap voor de regio's. Net als in andere Arabische landen zijn er ook protesten geweest in Marokko. Die waren voornamelijk gericht tegen corruptie en de werkloosheid. In Duitsland hebben treinmachinisten opnieuw het werk neergelegd. Sinds gisteravond rijden er geen goederentreinen meer... En rond deze tijd begint ook een staking bij de passagierstreinen en bij de S-baan in Berlijn. De acties duren tot tien uur vanochtend. Het zwaartepunt van de acties ligt in Oost-Duitsland bij Halle. Machinisten van de Deutsche Bahn en zes particuliere spoorbedrijven doen aan de werkonderbreking mee. In de afgelopen weken organiseerden de vakbonden al drie kleinere stakingsacties. Ze eisen meer loon. De Duitse spoorwegen spreken schande van de actie, die ze absurd noemen.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 een eindeloze weg was, en vannacht een zee van maanden schijn Als morgen niet eindeloos ver weg was, zou de eenzaamheid er licht te dragen zijn. En alleen maar als mijn lief op mij zou wachten, en ik weer zacht haar hart kon horen slaan. Als hij naast mijn heerlijk in de nachten Alleen dan Zou ik huiswaarts gaan Een vreemd gezicht weer spiegelt in het water Waar een vreemde stem geen woord spreekt van verdriet Herken ik evenmin min de echo van mijn voetstap En herinner mij Alleen maar als mijn lief op mij zou wachten, en ik weer zacht haar hart kon overslaan, Zoals zij naast mij neerlag in de nachten, alleen dan zou ik haar zwaarts gaan.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 Als hij naast mij neerlacht in de nachten, alleen dan zou ik huis zwaar schaam. alleen maar als hij daar op mij zou wachten en ik weer zacht haar hart kon omslaan, zoals hij naast mij neerlacht. Dat je dit soort schoonheid niet tegenkomt op uh, kanalen als sterren.nl, maar wel hier bij de nacht klinkt het anders. Je kon luisteren naar de stem van niemand minder dan Ernst Jans. Ernst Jans die vijf jaar geleden een CD maakte onder de titel Molenbeekstraat en daarop ook Bob Dylan vertaalde. Het origineel wat je, van wat je zojuist hebt gehoord dat was Tomorrow Such a Long Time en Ernst Jans die maakte van Huiswaarts kennelijk ik is het hem destijds zo goed bevallen om Dylan te vertalen... dat hij vorig jaar een hele cd heeft gemaakt met Bob Dylan vertaald. En heeft zelfs een theaterprogramma gemaakt waarmee hij de boer op ging... om Bob Dylan in het Nederlands in de theaters te brengen. Welkom bij de Nacht in Danders de Vader, op Radio 1. Het derde uur waarin ik... je de Vlaamse Case Choice in het Nederlands laat horen, uitzonderlijk, want ze zingen voornamelijk songs in het Engels. Maar het bijzondere daarvan is dat dat dan ook weer een eerbetoon is aan Wiltura. En als je Sarah Bettens Wiltura hoort zingen, dan krijgt het een erotische lading. Nou, er staat geen reden om langer te blijven bij de dag ging het anders. Want we hebben nog iets bijzonders van Sarah Bettens, namelijk een eigen opname uit de periode dat uh, zij te gast was bij het 3FM-programma van Henk Westboek: Denk aan Henk. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, Het is wat weg van de jaren zeventig als je dat zo hoort. Maar het is helemaal niet uit de jaren zeventig. Het is pik-splinternieuw. Het is namelijk een nieuwe single voor het gezelschap Kraak en Smaak. Call Up to Heaven, de titel van die nieuwe plaats van Kraak en Smaak. En daarvoor hoorde je Train, de grote hit van vorig jaar. Hey Soul Sister. En dit is ook een hit. Het was een hit, Talking Book, 1972. En daarop You've Got a Bad Girl... Allemaal volgezongen, volgecomponeerd, volgeproduceerd door Steven Wonder. When you In 1972, je hoorde Van Talking Books TV Wonder met You've Got a Bad Girl. Vorig vorig jaar kwam er in België, en Vlaanderen... Een, ja, een soort van verzamel-cd uit Tura Lura La... de tweede keer dat de cd onder die titel uitkwam. Want wat is dat voor een album? Dat is een album waarop Vlaamse popartiesten van dit moment... het oude repertoire van Wiltura zingen. Wiltura, die afgelopen jaar 70 jaar geworden is... dat was de reden om zo'n cd te maken... Maar twintig jaar geleden werd dat kunstje ook al geflikt door uh, de Vlaamse rockartiesten van toen, met onder andere Bart Peters uh, erbij. En Mer, dat kan ik me nog herinneren. In ieder geval uh, toen was Wiltura 50 jaar geworden en na twintig jaar is Wiltura nog steeds actief in de Vlaamse zangscene. En hij wordt nog steeds bewonderd door uh, popartiesten van deze tijd. Vandaar dat, er, dat die cd gemaakt werd, Lura met. Uh, Onder andere al op dat album een liedje dat gezongen wordt door Case Choice. Duizend rozen leg ik keer op keer Als een laken op je lichaam neer En heel traag pluk ik ze een na een. Maar besef ineens, ik droom alweer. Duizend sterren als een boog van licht. Dansen samen rondom jouw gezicht. En dan straal je als een koningin. Maar het heeft geen zin, een droom bedrieg. Als de mijne raakt, hoe mijn hangt dan in de jouwe haakt, en we samen drijven op de stroom, dan weet ik gewoon, jij bent kind. Waarvan Wil Tura, Je hoorde Case Choice en in het bijzonder Sarah Bettens met De Mooiste Droom te vinden op een uh, CD die dan uh, helaas niet in Nederland uit is. Tura Lura lag me wel te horen hier bij de vader op Radio 1, De Nacht Klinkt Te Anders. Case Choice, wie weet zingt ze dit vanavond ook De Mooiste Droom. Het zou zomaar kunnen, maar dit zal ze ongetwijfeld ook zingen vanavond. Dan is Case Choice voor een optreden in Paradiso. Mm, mm. Nee, de bijzondere uitvoering van Northern Addict, Zoals dat gespeeld werd op 19 juni 1996. Kees Joyce, toen de gasten van Henk Westbroek in Denk aan Henk... het varenprogramma programma destijds op 3FM. Kees Joyce, zoals ik al zei, vanavond zijn ze te zien... en te beluisteren in Paradiso in Amsterdam. En afgelopen zaterdagmiddag tussen 12 en 2... waren deze gasten te beluisteren in Spekers met Koppen. The son of the way Adanima of Mustafa, I did it. See Babis form, of, of Mustafa, the son of the way Adanima of Mustafa, the son of, of Mustafa, Mustafa, zo heet het. En het werd gebracht door het gezelschap Titi Afgelopen zaterdag traden zij op in Spekers met Koppen. En aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 op Radio 2 het optreden van G. Reinders in Spekers met Koppen. Ik heb de gebeld ik heb die ingesproken. Ik heb tegen Azimans. De eerste fles komoeten is e gast tegen op zes. Ik dacht, misschien machine is nog wel een ongeluk gebeurd. Maar één en twee en de plissen hebben allebei ook niks van dit gehoord. Daarom zit ik hier in de keuken, te wachten op dit. Ik zit hier zaad in de keuken, waar wilst beeld nog van mij. In het begin van de middag zag zacht steek tijdens een boodschap ging's door. Ik zit in uw zaai, het is wel verlaat. En de mond zat beginnen schoon. Zeg als het is gedoom. Waarom is het dat er niet rijk goed? Zek als toe wilt gewoon. En maak het dan toch goed Toen ben je verbrokken, zongen als ik like het heb gezegd. Het raakt me die keer erger Dan ik ooit had verwacht Kom, dan zit ik die in de keuken Te wachten op dit Ik zit die zaak in de keuken Waar wilst ik naar van me? Een uur lee, zachtstig dat in een boodschap op door. Ik zit in uw zaak, het is wels de laatste. En de moordtrupp gaan zonder de minuut. Zaat in de keuken. Hij zit in de keuken, drinkt het ene biertje na... het ander wachtend op zijn vriendinnetje of vrouw. En die komt maar niet aan de gaande biertjes, maar door. zaat in de keuken. Geen reinders aanstaande zaterdag tussen 12 en 2... te beluisteren in Spijkers met Koppen. When you walk through a storm... Hold your head up high. The dark. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet. met wat onderhand willen is geworden. You'll never walk alone. Maar het wordt ook bij andere sporten gebruikt. Zwemsporten. Want dit you'll never walk alone... dat kom je de laatste tijd regelmatig tegen op de televisiereclame. Wanneer de kleine... Pietertje van der Hoge Band, een boterham met pindakaas eten. Nou, als je dat voorbij ziet komen op de televisie... dan hoor je deze melodie van Jerry and the Pacemakers. You'll never walk alone. Hoewel, het is niet van Jerry and the Pacemakers wel de uitvoering... maar de compositie is van Richard Rogers en Oscar Hammerstein II. Die schreven dat ooit voor de musical Carousel. Carousel ging in 1945 in première. Veel grote bekende songs heeft die musical niet opgeleverd. Wel, de Carol Sal is bekend. Heeft onder andere Mark van nog eens een keer gebruikt bij The Dark voor Tunnel of Love. En dit is ook een bekend nummer. En ik laat je na de jaren 40 versie horen van The Voice, All Blue Eyes. If I Loved You, Frank Sinatra. If I loved You Time and again I would try to say All I'd want you To know If I loved you Words wouldn't come In an easy way Round in circles to tell you, but afraid and shy, I'd let my golden chances pass me by. bye 30 jaar moet je zo'n beetje geweest zijn toen dit werd opgenomen in 1945 If I loved you. Net als You'll never walk alone afkomstig uit de musical Carousel. Een musical die in 1945 in première ging. Actuele muziek is dit en dat komt uit Denemarken. Matt Langer was de naam van de singer songwriter. Microscope zingt hij you put my heart under a microscope you're probably gonna wonder why it's in such a critical condition and if it scares you off to look at my horoscope i'm not gonna blame you i'm not gonna want If you put my heart under a microscope, you're probably gonna wonder why it's in such a critical condition. 15 over 10 komt Evelintje uit haar put. Ze kijkt eens in de spiegel en ze neemt een sigaret. Ze wandelt door de kamer en ze gluurt eens door het raam. Ze poetst er mooie tanden en ze trekt er kleren aan. Suiker, zegt ze, en ze lacht er tanden bloot. Ze drinkt er aan je bloesem en ze eet geroosterd brood. Suiker, zegt ze, en ze lacht er tanden bloot. Ze drinkt er aan je bloesem en ze eet geroosterd brood. Vijf na half elf ik te bellen aan haar deur. Ze maakte de te open en ik ruik een zoete geur. Om tien half elf liggen we lekker in haar bed. Ze vraagt of ik champagne lust en we draaien met z'n head. -no Doe het, zegt ze, en ze lacht er dan de bloed. Ze maakt zo'n en lichaam dronken en alle kleuren worden rood. Maak je lichaam dronken en al de kleuren worden rood. 15 over 3 liggen we samen in haar bot. We stoeien in het water en we pletsen alle snood. Laten we ons lekker zakken in het heerlijk hete soep en we zoeken onder water naar een zoekruimtestoop. Zeepzucht en ze achter tot de. Ze was mijn vuile haar en ze lacht zich bijna dood. Zeep zegt ze, en ze lacht er onder bloot. Ze was mijn vuile haar en ze lacht zich bijna dood. Om vijftien voor de vijf neem ik afscheid met een zoen. You know I love you darling, maar het zal ik nog doen. Vijftien na de uur komt haar man terug van kantoor Met z'n moe de hersens en twee propjes in zijn oor Schatzicht en ze lacht er tanden bloot Ze geeft hem gauw een zoontje en ze deunt, dat geroot Schatzicht en ze lacht haar tanden bloot Ze geeft hem gauw een zoontje en ze deunt, dat geroot Of kijken ze samen naar tv. Je weet wel zo de koekjes bij laatste kopje thee. En wordt me er echt moe, dan gaan ze man naar bed. Slaap lekker, schat, slaap wel. Ik heb ze wekker juist gezet. Heel vuur, denkt ze, en ze neemt een sigaret. Haar man ligt tot te snurken, dus ze leest nog al in bed. Mondig tot de snurken dus lees nog wat. Te... Bert de Koning 1976, had hij ook in Nederland een hit met het uh, Evelien. Tegenwoordig woont hij in Portugal, doet daar tal van muzikale projecten. Zijn laatste Nederlandse CD is in 2001 uitgekomen onder de titel Pom d'Amour. Maar dit was het uh, 1976, Evelien Bert de Koning dus. En daarvoor hadden we de geluiden van uh, Mats Langer, een Deense zanger, Microscope, de titel van zijn song, het volgende. Dat komt van ver weg, de Dominicaanse Republiek. en La ya en ese instante todos planeaban con su vida. Le pregunta qué tal cómo estás. ¿Cómo te llamas? Y de sus labios no conseguí una palabra. Luego noté que en la otra men sabía cuándo está. ¿De quién serán que la sacará? Jamás, y de sus labios nunca conseguí una palabra, luego noté que la otra amén, ya había una apuesta, de quién será el que la sacará por esa puerta, mujer de mar, qué linda estás, dime que diablos haces aquí, en un paquete. Así, así te quiero. Linda, así, así. Tan linda como el cielo, así, así te quiero. Porque parece su ángel que Dios me ha mandado del cielo, así, así te quiero. Cariñosa, así, así. Con ese pelo moreno, así, así te Oye, bonita, preciosa, simpática, así que te así, quiero. Así. Met ook aandacht voor de salsa. Je het gezelschap onder leiding van Raulien Rosendo. En Mujer de Bar. Just Stone. Met een compositie van uh, The White Stripes. Fell in love with the boy. Can't think of anything to do My left brain knows all love is fleeting He's just looking for something new I said it once before but it bears repeating Jack White die schreef het voor de White Stripes. Destijds, ook weer tien jaar geleden, fell in love with a boy... waarin je kon luisteren naar de stem van Josh Stone. Want die zette dat een tijdje geleden ook nog eens een keer op de platen als een cover. Zo dadelijk hoor je het nieuws voorbij komen hier op Radio 1. En tot die tijd aandacht voor Rumor. Britse zangeres. En daarom nog één uur de nacht het anders met de Vrouw H Radio 1. Save Grace hoor je. I was running out of cafe conversation. I was weary of fashion parade. And it seems like there's a whole lot of people from out of town around here these days. And in the streets the preachers say. If you want to go to heaven, why don't you walk this way? Five o'clock. I'm thinking maybe I should quit this job. Then, as the lights turn on the corner, I see your face and I light up like a child. Cause you are. was beating down my door, now I'm picking up the telephone